In Polen zijn in honderd steden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de omstreden mediawet... die vrijdag werd aangenomen door het Poolse parlement. De, rechts de rechtsnationalistische PiS-partij wil daarmee voorkomen dat bedrijven van buiten de EU... een meerderheidsbelang hebben in Poolse mediabedrijven, maar de oppositie ziet het als beknotting van de persvrijheid. En Tienduizenden mensen zijn vandaag in de Soedanese hoofdstad Khartoum de straat opgegaan... om te protesteren tegen het bewind van generaal Boerhan. Ze riepen hem op af te treden, waarop het leger antwoordde met traangas en flitsgranaten. Onder leiding van de generaal zette het leger twee jaar geleden dictator Omar al-Bashir af, die dertig jaar aan de macht was geweest. Vorige maand had het leger de macht over moeten dragen aan een burgerregering, maar dat is niet gebeurd. Het weer nog in het noordoosten gaat het vannacht licht vriezen. In de rest van het land blijft het net boven nul. Morgen overdag schijnt de zon geregeld en wordt het maximaal zeven graden.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 bij Peaceful Radio Show 1469. Een speciaal programma rondom Carla van der Veld en Paul Rosenboom, Beter bekend als La Familia en Opera Familia. Maar ook als Paul en Carla en To Be. Zo begonnen ze destijds. Omdat we midden in de kersttijd zitten... ...begonnen we met het Maria Wiegenlied van hun album Touched by Christmas... Laten we de draad van het gesprek weer oppakken. We sloot het vorige uur af dat Paul van het componeren van muziek is en Carla van liedjes en gedichten schrijven. Maar eens vragen of ze dat eigenlijk haar hele leven al doet. Ja, altijd al. Ja, ja. Altijd gedichtjes aan het maken. En, uh, ik vond het dan wel eng om dat aan iemand anders te laten lezen. Dus dat hield ik inderdaad. Wat vinden ze bij me. ervan? Hè? Wat vinden ze ervan? Ja, ja, het vond ik toch altijd vinden wel. Vinden ze wel lastig? geen raar kind. Ja. Dat het, eh. <laughs> maar echt van, van kleins af aan uh, altijd uh, gedichtjes schrijven, ook toneelstukjes maken. Oh ja? En ook schrijven, de teksten en zo. Ja, ja, altijd maar bezig daarmee en, en zingen. Ja. En zelf een musical schrijven, Ja, dat schiet me nou zo ineens te binnen. Lijkt nou, je dat ja, wat? Ja, zeker. Mm. Ik, ik, ja, dat, dat, dat kan ze zeker. Dat, ja. Ja. En dat, dat zou ik ook heel graag willen. We zijn ook onder andere met een project bezig... voor mensen met syndroom van Down. Um, en daarmee willen we de, juist de kwaliteiten... van mensen met syndroom van Down uh, highlighten. Um, dus we hebben een heel album ook gemaakt. Al met 18 liedjes. Um, en daar nemen we de mensen mee. Gewoon in de, in de belevingswereld van mensen met down. En ook mensen met een andere verstandelijke beperking. We iets breder trekken. En, um, uh, en, en ook waar hun familie mee te maken krijgt. Dus echt om gewoon dat... Helemaal aan het grotere publiek om dat daar neer te leggen. Om daar veel meer uh, ja, liefde voor te gaan voelen. Zodat de mensen echt kunnen zijn wie ze zijn. Want ze ja. zijn gewoon prachtig. Ze hebben onvoorwaardelijke liefde. We hadden eergisteren nog een optreden voor ze. En uh, nou, dat is één grote knuffel uh, ja, ja, ja, ja, <laughs> gebeuren. Ja. Ja. En ik ben gek op knuffelen. <laughs> dus wat dat betreft, uh, helemaal goed. Mm. Ja. Dus, uh, en daar zou ik zeker een musical voor willen schrijven. Tenminste, sterker nog, daar hebben we een aanvang mee gemaakt. We waren ook mee bezig. We ja. hadden zelfs een producent in alles. En toen kwam corona. Ja, vreselijk. En, hè? Uh, ja, ja, en toen was het ja. afgelopen. Maar goed, uh, als de corona eenmaal onder controle is... laat ik het uh, zo zeggen. Want ik denk niet dat we het uh, ooit uh, kunnen verbannen uit deze wereld. Dan um, kunnen we wel een musical verwachten met uh, mensen van Down als artiesten erin. Nou, nou, ik weet het niet hoor, moet ik eerlijk het zeggen. Is, dat is het <coughs> samenspel, hè. Ze, en, ze, ze ja. zijn er ook wel, ze zijn natuurlijk ook bij betrokken... maar de meeste mensen met Down die uh, zingen, is lastig voor ze. Oké, okay, oké. Okay. Ja. ja, plus ook de vorm die we hadden in eerste instantie. Weet je, dat, het toeval bestaat niet, hè. Het dingen die zo lopen, zoals ze hebben te lopen... Uh, we, dat merkten we eigenlijk uh, afgelopen zaterdag. Dat we er eigenlijk in een hele kleine vorm optreden. En dan zie je uh, en, en iets wat een totaal groot verschil is met de plannen die we in eerste instantie hadden. Wat echt een muziektheatervorm was. En dan zie je van nou ja, wat is sterker? Wat is krachtiger? Weet je? Ik denk zeker dat deze tijd heel veel verandering op dat vlak ook teweeg brengt. van uh, Minder is meer. Weet ja. je? Het is uh, intiemer we ja. zijn de, uh, ziggo en noem het maar op nog meer groter grote festivals maar waar ligt nou werkelijk een kwaliteit ja. uh, je kan elkaar uh, net zoals dat je met, uh, met elkaar zit te eten als je met acht man zit te eten dan word je me horen dolveralt ja, geklets zeker als je met vier zit heb je een persoonlijk gesprek ja ja. Weet je, en dat, dat, ik denk dat we daar ook qua muziek meer naar terug uh, hebben te gaan. En misschien wel moeten in deze tijd. Zeker als ik kijk bij, van, van wat ons betreft. Want er zijn heel veel optredens zijn geannuleerd zodra er weer gesproken wordt over de kapjes, mondkapjes ja. en zo. Hup, de, de een en andere annula, annulering komt weer binnen. ja, ja En wat, wat rest dan, weet je? gezongen door Paul, een mooi ingetogen lied, zo, zo wil ik het eigenlijk wel noemen, van het album De Liefde. Daar hadden we nog niks over gedraaid. Laten we het eens hebben over het heden. Over jullie nieuwe single, kom dan maar bij mij. Daar wordt geschreven dat het een welkom antwoord is op het liedje van Claudia de Breij. Mag ik dan bij jou? Zien jullie dat ook zo, Carla? Um, ja, misschien wel. <laughs> het is, um, ja, Claudia heeft destijds natuurlijk in haar liedje neergelegd... van uh, als het allemaal nijpend gaat worden, mag ik dan bij jou? En toen dachten we allemaal van natuurlijk. En als ja, het oorlog ja. wordt en ja. als het wat er ook gebeurt... je mag altijd bij mij. En het is vanuit een positie dat je helemaal in vrede en welvaart... en alles maar leeft, waar alles maar doorgaat. Is dat makkelijk te zeggen, maar nu komt het er eigenlijk op aan... Want nu leven we in een tijd waar de polariteit alleen maar groter wordt. En mensen helemaal niet zeggen, kom dan maar bij mij. En dat, dat ging mij zo aan het hart. dat Ik, ik voelde echt van, nou, ik, ik, ik wil gewoon een liedje schrijven... waarin wel uh, iedereen het gevoel zal krijgen van, je bent echt welkom. Hoe je ook denkt, wat voor beslissing jij ook neemt. Ik heb respect voor je keuze. En kom gewoon bij mij. Ja. En uh, dat hoop ik van harte dat dat uh, ook groots in Nederland uitgedragen gaat worden in plaats van deze polariteit die gestimuleerd wordt. En dat vind ik heel jammer. Ja, um, maar had je dat liedje van Claudia in je achterhoofd toen je dit maar dan maar bij mij schreef? Nou, het... zo gaat het eigenlijk niet. Het is meer van uh, uh, het, het, het is het thema. Dat liedje had mij destijds ook geraakt. Ik vond het een mooi liedje. Belinda, onze dochter, die heeft het ook wel eens gezongen. En het was zo leuk. Een keer dat zij het zong, toen uh, waren de ouders van Claudia er ook oh. en die zeiden van: Oh, Claudia, ik weet zeker dat Claudia zal zeggen: En zo moet het liedje gezongen worden. Ja, Ze waren ja. het er heel door geraakt. Okay. Ja, en, mooi. Uh, dus het is, het is gewoon prachtig. En ja, dat speelt dan in je achterhoofd wel van: Oké. Okay, dan, nu? Ja. je hebt, uh, nou we hadden het in het vorige uur er al over, uh, uh, jij schrijft de teksten, uh, Paul de muziek. Uh -huh. um, er is ook een liedje, ik ben helaas de titel kwijt, um, ik heb hier ergens heb ik de titels staan van um, uh, dit is een single, maar jullie hebben in dezelfde periode, in oktober 2021, hebben jullie uh, diverse uh, liedjes op YouTube gezet. Mm -hmm. En toen zat ik me af te vragen... waarom een single en niet gelijk een heel album? Dat zijn een stuk of zes liedjes. Ja, nou kijk... je moet je voorstellen dat uh, wij... als Paul en Carla hebben inmiddels... Nou, ik geloof iets van vijf cd's gemaakt... met Nederlandstalige liedjes. En uh, tegenwoordig om, als je een nieuw album maakt, ik bedoel ja, niemand koopt meer cd's. Dus het gaat gewoon even op een andere manier. En ik denk ook van uh, zoals met uh, komt het mij bij mij, wij voelden echt van dit liedje heeft gewoon de volle aandacht nodig die het verdient. Ja. Want dan kan het verder gebracht worden. Als je het allemaal te breed trekt, dan, dan krijg je toch een versnippering. En uh, dus dat voelt voor ons gewoon beter om dat dan één voor één te doen. Mm. En andere liedjes die we dus ook op de site hebben gezet. Die, uh, nou, op, onze, op onze site kunnen ze trouwens al die liedjes mm. streamen. Uh, ja, gaan ja, Maar ook op okay. onze ja. site kunnen ze natuurlijk al die liedjes wel terugvinden. Ja. En uh, ja, ik denk dat dat goed is om een beetje te focussen. Ja. En we vinden dit eigenlijk het belangrijkste liedje voor dit moment. Ja. Uh, ook gezien de feestdagen, denk ik dan. Hè. Dus een, een, een, uh, van Kom dan maar bij mij. Is, ja. We gaan richting de kerst. Dus dan, dan is het toch dat de mensen ook weer bij elkaar komen. En uh, ja, zeker. het hart wat groter wordt, ja, zul maar ja, zeggen. Dat hopen wij eigenlijk dat dat het hele jaar zo blijft. Is Kom dan maar bij mij, niet meer weet waar je heen moet. niemand naar je luisteren wil. Kom dan maar bij mij, voel jij onveilig omdat jij anders bent. Kom dan maar bij mij, zie jij het niet meer zitten, word je door iedereen ontkend. Jij bent om van te houden, al oh, denk ik misschien niet zo als jij. Voel je je verloren omdat niemand met je praat? Kom dan maar bij mij, wil geen mens je horen alsof iedereen. De warpens en alles lijkt zo koud. Kom dan maar bij mij. Voel je je verlaten alsof niet. maar weer in het verleden. Paul en Carla hebben verschillende spirituele reizen gemaakt, en Paul vertelt hierover. Het begon eigenlijk met onze muziek ook, van dat wij uh, begonnen met onze eigen muziek. En dat wij onze doelgroep zochten. Van ja, waar zit ons publiek? Wie is dat? En aangezien, uh, zoals wat inmiddels duidelijk is, nog wel inhoudelijke uh, teksten hebben. <coughs> Kwamen op een gegeven moment kwamen we terecht in de zogenaamde spirituele wereld. De mensen die zich meer bezighielden met verdieping. En zo kwamen wij in die wereld van uh, dat soort uh, ja, uh, ja, locaties en dergelijke in Nederland ook terecht. Waaronder uh, dus ook die, die reizen werden georganiseerd. En, en we zijn destijds zijn wij in contact gekomen met uh, Caro en Caroline van Huffelen... Die een aantal reizen organiseerde, waaronder naar uh, Zuid-Frankrijk en wat Carlos zei naar Peru ook. En zo zijn wij uh, daar terechtgekomen. Tot, ja. uh, tot de grote knal uh, zich voordeed in 2010, was dat. Uh, dat was de reis in Peru die wij deden. En de eerst zouden we twee uh, groepen zouden we begeleiden, tenminste wij uh, muzikaal. En bij het eind van de eerste reis krijgen we een groot uh, zwaar busongeluk. Waardoor er acht mensen overleden. Nee, eenmaal. En uh, Carla zwaar gewond eruit voortkwam. En dat was een einde oefening, om maar zo te zeggen. Dat was een grote verandering in de tijd. Dat, dat heeft ons uh, ja, wat, uh, wat meer met de pootjes ook op de grond gezet, denk ja, ik. Ja. Uh, dat, uh, het was, ja, dat was even voorbij in die wereld. Zo, heftig zeg. Ja, dat was heel heftig. Ja, goed zeggen. hersteld, Karne? Ja, zeker. zeker. Ja, Hier ja. en daar nog wel eens dat het een beetje anders gezet is... zoals mijn pols. Okay. Dat je even iets anders met je hand kan doen. En de schouder wil ook nog niet alles doen wat ik zou wensen. Maar voor de rest, nee, gelukkig uh, helemaal hersteld. En daar zijn we ook eigenlijk heel goed uitgekomen. Want we, ja, we stonden toch ook, ook, zeker met alle andere mensen... ook mensen die iemand verloren hadden... toch ook zo in het leven van... Uh, ja, wat, wij kijken altijd naar het half uh, volle glas. Ja, ja. <laughs> kijken van, wat, wat heeft het ons te bieden? Ik bedoel, het is ook heftig en je kunt ook voelen natuurlijk van... goh, hè, dat is, dat is uh, heel wat... En, uh, maar tegelijkertijd is er ook altijd een lichtzijde aan. En uh, ja, die is er voor ons wel degelijk ook geweest. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja, zeker. La, Familia, La Familia is er ook uit voortgekomen. Oh, ja? dus dat was oh, ja. ook mooi. Ja. Ja. Dus tijdens het, de, de periode dat je herstellend was... Ja. bracht dat eigenlijk ook een periode van allerlei nieuwe ideeën. En, en, en misschien ook een stuk verdieping. Ja, van, zeker. Van, maar kan je dat achteraf ook terugzien in je teksten? Van dat je anders bent gaan schrijven? Um, nou, dat, dat, dat vind ik eerlijk gezegd niet. Ik, uh, dat, dat heeft wel eigenlijk dezelfde uh, ja, diepgang, zal ik maar zeggen. Maar um, wat, waar, wat wel mooi was, is dat je komt terug... en je ziet dan ook de, het, de enorme importantie van, van familie. Ja. Van familie en vrienden, je voelt eigenlijk weer waar het in, in de kern om gaat en, en, en wat, wat liefde is. En, en, en daar waren we natuurlijk altijd al mee bezig. Maar dan voel je het zo enorm hoe belangrijk dat is, dat je dat je ja, familie hebt. En dat was voor onze dochter natuurlijk ook. Die dan ja, als je dan thuis komt, want die was niet mee op die reis. En, uh, die had natuurlijk haar hart vastgehouden. En die had daar ook van. Ja, joh, die was net met haar muziekopleiding uh, bijna klaar. Ze zegt, maar ik wil eigenlijk gewoon met z'n drieën gaan werken. Oké. Okay. Mm. Dus dat was daar eigenlijk uit voortgekomen en ja. dat is dan wel weer heel erg mooi. Ja, ja. nou toe... weet je wat ik ook heel belangrijk vond, een goede, goede ervaring is dat, uh, uh, en dat hadden we destijds al enigszins meegemaakt met die uh, uh, uh, hoe heet het nou? Die, die, die enorme golf die we hadden. wat uh, in, in, in, uh, oh, tsunami. Tsunami, precies. Ja. Dat calamiteiten, en dit was ook zo'n calamiteit, uh, niet voor niks zijn. Het klinkt misschien raar. Maar die, die voltrekken zich. Net zoals in deze tijd. En dan worden mensen in hun hart geraakt. Dan is het, valt de bescherming weg. Ja. Die we hebben opgebouwd. En dat, daar, het, het, is, het, leek bijna, het lijkt bijna wel. Alsof calamiteiten daarvoor bestemd zijn. Zodat uh, als er één persoon wordt geraakt. Of met een ongeluk zit. Dan wordt de hele familie wordt geopend in het hart. even. Ja. En dat, dat kan uh, in heel veel gevallen juist positieve wendingen hebben. Ja. Dat zie je ook met, met, met de overlijden met, met, met, met een uitvaart. Ja, waar we hebben al eerder over gehad. <coughs> dat als je dan een lied zingt, iedereen staat open. Ja, ja dan, dan wil je eigenlijk dat het altijd zo is. Ja, ja eigenlijk Weet wel. Je? Dat is Zeker. verslavend, hè? Nou ja. ja, dat is het mooie ook aan mensen met het syndroom van Down en dergelijke. Ja. Weet ja. je? Die staan altijd open. Ja. Dat dus met kinderen. Ja. Zo zouden wij moeten zijn. Ja. En daarvoor, dat zeg ik, zo'n calamiteit. En dat maakten wij natuurlijk mee met zo'n ongeluk. Ja, dat was enorm. Wat een impact dat heeft. Enorm. een Soms schijnt van Album Samen en dat het niet altijd zo is, die hemel op aarde, vertelde zij net toen we het hadden over een ernstig ongeval op een van hun spirituele reizen. En wat voor impact dat heeft. Aan Carla daarom de volgende vraag: Dan voel je pas echt de liefde van de familie. Zeg, dat ja. dat dringt dan helemaal tot in je vezels door, zal ik maar zeggen? Ja, bedoel, als, het, het gaat altijd in, in de handeling herken je de mensen. Ja. En uh, hè, net zoals mijn ene broer en mijn schoonzus... die stonden meteen al klaar om gewoon het vliegtuig te pakken... en meteen naar ons toe te komen. Weet je, dat gebeurde. Er waren vrienden van ons, die, we kwamen op Lima aan... want je werd natuurlijk teruggetransporteerd dan... En, en, en daar stonden vrienden van ons. weet je? Dan denk je, wauw. Dat, ja. is, dat is geweldig. Dat, dat, dat doet zo ontzettend goed. Ja. Ja, ja. Dus um, ja, dat is heel mooi om mee te maken. Maar dat er net ook door mij heen ging. Van, um, uh, over die emoties en die geraaktheden. En net zoals met uitvaarten. Wij hebben ook een, een initiatief op een gegeven moment gehad. Dat heette het Hart voor Nabestaanden. En uh, uh, ja, daar zijn we op een gegeven moment ook echt concerten gaan geven. Voor Nabestaanden. Oké. Okay. En uh, ja, dat was, dat was ook prachtig om te doen. Ja. En, en daar konden mensen ook een ei kwijt van hoe ze daar daartegen aankeken. Er waren ook natuurlijk mensen, ja, die hebben met zelfmoord te maken gehad... van een kind bijvoorbeeld. Ja, heel heftig. Ja. Ja. Maar uh, die konden daar gewoon ook echt vertellen van wat het met ze deed. En, en, en, en weet je, je, je kon delen. We hadden dan ook nog dat we met een, een andere broer van ons samenwerkten... met mijn schoonzus, die ze daarna ook konden begeleiden. Hmm. En, en wij middels muziek... ja, dan kon je echt weer... dat je het laat stromen. Ja, ja, dat je ja. die emoties laat stromen. Want ja. de, he, als het in de cellen vast blijft zitten... ja dan, krijg, dan word je ziek. Ja, ja, ja, dus ja. Um, dat vonden we heel mooi om te doen. En daar hebben we ook nog eens een prijs mee gekregen. En dat oh, vonden ja? wij zelf wel heel, heel humoristisch ja. eigenlijk. We werden uitgenodigd... om een prijs in ontvangst te nemen in België. De Funeral Award. Nou, de, okay. <laughs> dat hey, hey, verzin hey, je hey, toch hey, niet? International <laughs> Funeral, <laughs> international funeral <laughs> Award. <laughs> ja, het was bizar gewoon. Ja, ja, ja. We dachten eerst dat we in een maling werden genomen. Ja, ja, echt waar? Ja, ja hè? Dus wij, wij kwamen daar op een gegeven moment aan. We dachten altijd nog van nou, er dus zometeen komt een van onze familieleden achter zo'n gordijn ja, vandaan ja. van jongens. Van, uh, ja, ja. ja, ja. Geloof jullie dit nou echt? Maar het was echt waar. Mm. En we kregen toen uh, de prijs voor het mooiste initiatief. Dat de hart van en dan. En ook voor de beste muziek met ons ja. liedje Ik Laat Je Gaan. Ja, ja. En weet je, ja, het is bizar waar je opeens dan in terecht komt. Dat ja. verwacht je dan gewoon nooit. Ja. Ja. Even terug. Naar het thema liefde. Um, Carla, je hebt een gedichtenbundel, Het gaat Alleen maar om Liefde, geschreven. Mm -hmm. um, hoe leggen jullie liefde het liefste uit? Hoe leg je, ik denk dat liefde de essentie van het leven is. Ja? Ja. En um, dat is: dat, liefde is alles wat ons omgeeft en wat in ons, diep in ons zit. En dat als, je dat als je daarvoor kiest om de liefde te leven... Dan, uh, dan ga je dat gewoon uitstralen en dan komt het in feite ook naar je toe. Dus ik zie het als de essentie en de kern van wat leven is. Niet omarming van Paul en Carla van het album Liefde. Aan Paul de vraag hoe hij tegen het begrip liefde aankijkt. Het is, het is, het is lastig te duiden, want liefde kan ook snijden betekent. Leg ze Nou, soms is het liefde. kan je uit liefde afstand moeten nemen van mensen ja. of van situaties. Loslaten. En dat gaat niet zo altijd van harte voor je eigen hart. Maar het is wel van belang om het te doen. Ja. Dus het liefde kent heel veel gelaagdheden. En, en, en, en het is niet alleen maar lief zijn. Sterker nog. Dat, uh, dat zien we in de schepping gewoon. Dat, dat hoor je was van ja, maar als God zou bestaan, dan zou hij dat niet doen. Nou, God, God kan je ook liefde noemen. En dat kan je ook energie noemen. Het is, een, het is een, een organische energie die er net zo goed voor zorgt in deze tijd. Dat de bladeren van de boom bevallen als dat ze eraan groeien. Ja, uh, dus het kan, het kan een, een, een, een, een pijnlijk gevoel opleveren en dat kan een heel mooi gevoel opleveren. Het is maar net hoe je er naar kijkt. Weet je, dat maakt of een glas half leeg is of half vol. En jullie denken graag half vol. Nou ja, het is niet altijd half vol, laten we wel wezen. Weet je? Het is best wel dat je geraakt wordt in je gevoel en dat op dat moment zou je kunnen zeggen van nou, daar nou is die leeg. Maar als de intentie is om uh, naar oplossingen en naar uh, een, een, een nieuwe stappen te uh, uh, nemen, uh, uh, opgericht is. Dan denk ik dat je naar een half vlog, in, een, in een situatie leeft met jezelf dat het half vol is. Neem bijvoorbeeld deze tijd. Je kan, ik voel in mijn systeem, laat ik voor mezelf spreken, dat ik gericht ben op uh, het omarmen van datgene wat er zich voordoet. Of ik het mee eens ben. Dat is een tweede. Hmm. Maar ik heb te maken met consequenties en situaties... die totaal anders zijn dan dat ze voorheen waren. Dat weet ik vooruit. En dat kan betekenen dat ik een andere keuze heb te maken in deze tijd. Maar als wij willen dat de aarde beter wordt verzorgd... en ons leven beter wordt en dat we uit die cultuur komen... dan moet er wel iets heel heftigs ook gebeuren. Nou, daar zitten we dus middenin. Ja. Ja. Dan hebben we dus te omarmen dat wat gaat veranderen. En niet zonder slag of stoot. Want er zijn natuurlijk, nogmaals, er zijn dingen waar we het maatschappelijk uh, waarschijnlijk niet mee eens zijn en uh, waar uh, nog het een en ander aan bijgeschaafd dient te worden. Maar in die tussentijd hebben wij heel praktisch met ons werk bijvoorbeeld te maken met uh, het feit dat we met QR-codes te maken hebben ja. en dat wij daardoor optredens verliezen. En waarom? Omdat wij de tegen zijn. Wij hebben gezegd, wij gaan als La Familia bijvoorbeeld niet optreden daar waar wordt gevraagd voor QR-code. Okay. En hebben we het niet over ben je nou wel of niet geprikt. Het gaat ons erom dat we niet mee eens zijn, en het sluit aan met het lied kom dan maar bij mij, uh, tegen die, uh, die tweedeling. Ja, ja, ja, ja. Dit, is, uh, dit is niet correct, dit is niet goed voor onze, uh, uh, voor onze kleinkinderen en gaan ze maar door voor de toekomst. Ja. Dit is een verkeerde beweging. Die dat zou de liefde nooit doen. Dat nee, zou ja. liefde, dus niet nou dat, dat goed dat je het zeg kar. Ja. Dit zou liefde niet doen. Okay. Dit is een weg van belangen. Ja. En, en, en ja, dan moet je dus een keuze maken, hè, daar hebben we het dus over. Die niet van hart is, want ik vind het heel vervelend. Maar in ons geval kunnen wij er helemaal achter staan. Maar dat betekent wel dat wij dus inkomsten gaan, als we het over hebben, ja, precies. Ja. dat gaan we dus hebben los te laten en een andere beweging te maken. En ja. dat kan dus resulteren in het feit dat we in plaats van in theaterzaal, dat we misschien nou, bij mensen in de huiskamer gaan optreden, dat het anders is. En dan kom ik weer terug tot de essentie van waar het voor mij eigenlijk mee begon. Het was eigenlijk maar een liedje en een piano dat ik ging zingen. Ja, ja, en ja, misschien ja. moeten we daar weer mee naartoe. Ja, ja, ja. We zijn zo geconditioneerd en gewend geraakt aan, aan gemak en luxe. Dat het een ramp zou zijn als jij en ik niet meer naar een restaurant zouden mogen. Nog even dagen later voor de middenstand. Want dat is weer een ander verhaal. Maar het kan wel zo zijn dat het wel... Dat het interessant kan zijn en, en nieuwe mogelijkheden biedt. Waardoor jij mij gaat uitnodigen bij jou thuis. En jij restaurant als het ware. Ja, en ja. andersom. Ja, ja, ja. Weet je? Het biedt weer mogelijkheden. Ja, nou, dat, en dat bedoel ik. Ja. Dat wil niet altijd zeggen dat het negatief is van ja. dat soort dingen. En ik denk dat we daar ja, in liefde... Uh, in die, dat is een omarming voor, uh, voor verandering. We hebben te, te meanderen als een, als een rivier. Die, die, die komt ook niet zomaar tot stand. Dus dat... Uh, zo staan we erin. Thank you. Van Paul en Carla. Ja, zo heet dit lied van het album Samen. Bij mij roept de tijd, maar ik wil het nog wel even over opera hebben. Ja, hoe populair is opera nu eigenlijk nog? Want jullie zingen opera, jullie komen eigenlijk uit de operawereld, toch? Jullie zijn klassiek geschoold, heb ik dat goed, uh, Carla? Ja, dat ben ik meer. Ja, nee, oké. Okay. Nee, ja, Paul, Paul niet. niet. Oké. Okay. Nee. Um, maar tot mijn stomme verbazing zag ik. Uh, uh, op NPO 1 een heel programma over opera, zangers en zangeressen. Ja. Dus ik denk, nou ja, uh, mijn vraag is bijna beantwoord. Maar hoe zien jullie dat zelf, de opera en operette wereld? Nou, operette is een beetje ondergeschoven kindje, denk ik, uh, in deze tijd. Ja. Uh, ik heb zelf bij de Hoogstad operette gewerkt en ik vond het ontzettend leuk. Dat is, uh, Hele leuke muziek. Maar het is, ja, ook, ook dat kan in een modern jasje uh, ja. prachtig zijn. En het is hele mooie muziek. Ik vind het vaak ondergewaardeerd. Want het is uh, ja, prachtige muziek. En de opera, nou, net wat je zegt. Je, hoort, je ziet het nu al op de televisie. Dat, het, uh, dat die waardering voor de opera die komt weer terug. En ook uh, ja, geweldige hoe mensen dat weer inderdaad in een heel modern uh, jasje steken. En dat het dan toch eigen tijds is. Er komt veel meer waardering weer, lijkt. Voor mensen die echt mooi kunnen zingen. He, dus dat, uh, dat zie je ook uh, gebeuren. een dus, Rieu, hè? En met André ja, heeft het natuurlijk sowieso de afgelopen decennia... Uh, uh, wat klassiekere muziek um, teruggebracht. Ja. En, uh, ja, dat ook meer, meer, meer groter neergezet, zoals het oorspronkelijk is bedoeld. Hè. Voor ja, de, gewoon voor, ja. de, voor de man met de ja, bed, om ja. het maar zo te zeggen. Ja, ja, ja. Daar is opera voor bedoeld. Het is op een gegeven moment zo elitair geworden. Dat, uh, toen vond ik het zelf ook niet meer leuk. Mm. Want uh, ik heb zelf ook wel bij de Nederlandse opera wel uh, een aantal producties meegedaan. Uh, mee en uh, ja, dan denk je van nee, jongens, nou, laten we gewoon lekker down to earth blijven. Ja, hè? precies. Ja, ja. Nou, het is natuurlijk ook wel, dat zie je met het programma Aria nu op dit moment. Dan zie je gewoon ook uh, waar de, de werkelijke kwaliteit van uh, opera zingen en dergelijke zit. Weet je, die is ook heel specifiek. Uh, en dat, dat is mooi, want het is echt een kunstvorm. En tegelijkertijd zie je het elitaire vlak op wat de opera betreft, zie je te veel een, een beetje puriteinse houding van. Oh nee, dan mag je niet aankomen als je dit of dat doet. Ja, ja, en dat ja. gaat een weer te ver. Ja, ja. Vind ik zelf. Ja, ja. En dat zeker bij ons. Want uh, ja, wij hadden, uh, we hebben het al eerder uh, een gesprek erover, een lied als Nesendorma of een. een waar we mee bekend zijn geworden met uh, La Familia uh, bij Hollands Got Talent... met uh, uh, uh, wat helemaal geen opera is overigens maar het Ave Maria van Schubert, daar hebben wij iets moderns mee gedaan. Mm. Ja, dat is uh, tegen heilige huisjes uh, ja, trappen ja, wat al ik Kreeg heel veel commentaar op. Hoor. Nou, ja, voor binnen de, de operawereld, de klassieke wereld, is dat in principe nou dan. Ja, ja. Want ja. daar zit gaat het echt over dat exacte en precies daarin staan. En Dat is wat voor te zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat het een wel of het de ander niet mag weet je? Nou. Dus zijn. Ik, ik sta daar heel ruimdenkend tegenover. Ja. En, en hoe beoordelen jullie zelf het, de kwaliteit? Net zoals in de programma ARIA. Het is... Is dat hoog? Is dat, uh, ja, daar zitten prachtige zangers ja. bij. Ja? En ja? zangeressen op dit moment. Geweldig. Ja, hoor. Ja. Dat is die, zo. Uh, wat ik zo fijn vond is dat ze de liederen uh, ondertitelen. Nou weet ik eindelijk wat ze zingen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, wat goed is dat. Nou, dat doen ze bij de opera ook wel hoor. Dat ze ja. er erboven gewoon oh, laten ja? lopen. Okay. Ja, zodat ja. je toch weer iets meer meekreeg. Ja. Want vroeger moest je altijd boekjes meelezen. Ja. Ja, ja, ja. Ja, dat is een beetje lastig natuurlijk ja. ook. Maar, uh, en omdat het vaak in het Italiaans gaat ja, en, nou en, en al dat soort. Ja. Want dat zingen jullie ook, hè? Jullie ja. het, het laatste optreden hier in Huizen-Westerduin. Um, nou, Paul, jij vertelde, je had steeds een inleidend praatje... van je ja. maakt eigenlijk een muzikale rondreis door, ja. door Italië heen. Het is, ja. Zulke programma's, um, ja, de mensen vroegen achteraf zich, bij zichzelf af... Hey, hey, zouden ze die reizen nou echt zelf gemaakt hebben door Italië? Want dan waren we. Ja, ja. Nou, veelvuldig. Maar, ja, veelvuldig, ja, veelvuldig. Oh ja, toch wel. Het ontstaat ook hoor. Zo'n zo tussenliggende tekst, dat ontstaat, nou, net zoals we nu zitten te praten, dan komen er bepaalde dingen naar voren van hé, hey, dat is leuk. Die gebruik ik uh, de volgende keer weer. Sommige dingen weet ik van. Nou, kan ik beter niet meer zo zeggen. Maar zo is dit, dit verhaaltje van die muzikale reizen ook ontstaan. En dat geeft ook. Ja, ik, ik voel voor mezelf, als ik, als ik het zo breng... Dat, het, dat ik zelf als het ware uh, meegaan uh, ja, ja, op een reis. nieuwe reis. Ja en, ja, en bepaalde dingen die in die teksten van die liedjes naar voren komen... dat uh, dan merk je van... oh, wacht even, hebben we het over uh, Napels. Nu uh, gaan, hebben we het over Rome. Dan, ja. dan, nou, dan passen we die reizen aan en dat uh, maakt het smeuiger. Ja, ja, ja. ja doe dat doet het goed bij de mensen. Die, ja. uh, je ziet ook... Uh, ik denk dat de mensen het ook zich helemaal voor zich zien. Ja, dat, ja, als, als je het zo vertelt. Ja, ja, ja dat is, heel dat is mooi. Ja, we houden er altijd van om echt... echt uh, dat, dat persoonlijke contact te maken. Echt, uh, met de spreektekst ook, die we tussendoor hebben. Ja. Dat je echt uh, dat, ja, die familiaire sfeer uh, krijgt. Ja. En we gaan, als het goed is in april... als alles mag uh, doorgaan... Ja. <laughs> uh, gaan wij in Italië weer uh, zingen ook. Oh, zingen zelfs? Ja. Okay. Ja. Een special opnemen daar. Ja. Oh? Ja. Met, van, mag je daar wat over vertellen? Ja. Voor, voor wie en met wie? Uh, nou, met La Familia gaan we dat doen. In ja. een eigen productie. Ja, eigen productie. En, en, uh, ja. Of we het bij een omroep kunnen slijten, om het zo te zeggen. Ja. Dat weten we nog niet. Ja, ja. Maar Het heeft wel die kwaliteit gaat krijgen. En, uh, en met anders wordt het gewoon YouTube of wat dan ook. Maar wij, uh, we gaan diverse clips opnemen van een aantal Italiaanse nummers... die we hebben klaar liggen, die we gaan uitbrengen als La media zijnde. Ja. En een aantal concerten gaan we daar geven. Ja, oké. Okay. Precies. Ja. Okay. Of fantastisch. Dat is helemaal leuk. Tot zover Paul en Carla en Peaceful Radio Show 1469. De website van hun heet lafamilia.nl. Classic meets pop. Mijn dank is groot voor hun komst naar de studio... en ik wens hun toch nog hele fijne feestdagen... ook al zijn de mogelijkheden dat ze kunnen optreden klein. Ik sluit af met een lied waar Paul het over had. Ave Maria van Schubert. Dank je wel voor het luisteren.